7 uur. Freddy van Tijn met het nos journaal. Het kabinet stelt 200 miljoen euro beschikbaar om vissers die willen stoppen uit te kopen en de overblijvers te helpen met het verduurzamen van de kottervloot. Verder komt er op grond van het Noordzee-akkoord onderzoek naar nieuwe vistechnieken en de ontwikkeling van de natuur in de Noordzee. Het Noordzeeakkoord is het resultaat van overleg tussen de visserij, natuur- en milieuorganisaties, energiebedrijven en de Rijksoverheid. Het was nodig omdat een groot deel van de Noordzee de komende jaren wordt volgebouwd met windmolenparken. Minister Van Nieuwenhuizen gaat met allerlei partijen overleggen over het vliegen boven conflictgebieden. De Tweede Kamer is ontevreden dat er nog steeds veel verschillen zijn in de manier waarop landen en luchtvaartmaatschappijen omgaan met vluchten boven gevaarlijk gebied. Een deel van de Kamer vindt dat de veiligheid van het luchtruim... een publieke taak moet zijn. Drie mannen uit Nederland zijn vrijgesproken van betrokkenheid... bij twee plofkraken in Duitsland. Ook zijn ze geen lid van een criminele organisatie, zegt de rechtbank. Twee van hen hebben wel 81 dagen celstraf gekregen... voor autodiefstal en witwassen. Maar volgens de rechter is er geen bewijs... dat de mannen de geldautomaten in het westen van Duitsland hebben opengebroken. Het OM had straffen geëist tot acht jaar cel. En er komt alsnog een extern onderzoek... op het ministerie van Justitie en Veiligheid... naar cijfers over ernstige misdaden door asielzoekers. GroenLinks drong daarop aan... omdat het denkt dat het ministerie nog steeds niet duidelijk is over de cijfers. De vorige staatssecretaris Harbers moest opstappen... omdat cijfers over ernstige misdaden van asielzoekers... waren weggelaten uit rapportages... Het weer. Het wordt eerst wat droger, maar later volgt in het noorden weer regen. Minima vannacht rond de 6 graden. Morgen is het grotendeels bewolkt. Vooral later op de dag kan er in het zuiden af en toe regen vallen. Het wordt morgen 8 tot 10 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Het is Bianca Damink van de ANWB. Er staat nog een lange file in Noord-Holland... door een ongeluk op de A7 van Zaanstad naar Horen... Tussen Purmeren Noord en Afrit Avenhoorn is de vertraging opgelopen tot meer dan een uur. Door het ongeluk is de linkerrijstrook dicht. Tot zover de verkeersinformatie. Zeg Ben, heb jij onze jaarcijfers gezien? Ja, die zien er goed uit hè. Ja. Hé, hey, wordt het niet eens tijd dat wij een mooie bedrijfsfilm laten maken? Jawel, maar het kost toch heel veel geld? Wel, nee jongen. Dan moet je Koosjes bellen. Die is bij DWK geweest, die hebben een prachtige bedrijfsfilm gemaakt. En het kost bijna niks.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 Je kan naar het en Maar potsel groep zagil, ze zitten zit in mijn op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 Aan de Elisabeth uh, zondvloed die er toen ter tijd was. Maar die heeft heel de, Nederland. De, de ja, maar dat, dat is nog ouder. Ja, rond 1572 hebben we Maar Ik hou ja, ga. me er niet aan vast. Nee. Ik geloof dat we nu even uitgaan van een stukje muziek. Luister straks we komen zo bij u terug.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 Op de Van Spijkstraat, maar het adres is van Groot Kijk, Dokter Smitsstraat. Het oude kinderhuis. Het oude kinderhuis. Ja. En we kwamen hem tegen, de naam bij het eigendom van Hotel Locean. Ocean. Was hij participant of zo? Of een ja, Nee, mede, mede. Dus hij ging als uh, goed zakenman ging hij uh, ook in onroerend goed.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 De dochter van Van der Waals in stond. En van der Waals was het hoofd van de, van de Mullo-school in Zandvoort. Mm -hmm. Ja, en die was daar. En die kende mijn ouders ook, dus dat was altijd een plakje worst. Wel, werd er dan wel gereserveerd. Ja, maar dat is tegenwoordig nog zo. Nog zo, zo. ja. Ik, ja, ja, ja als ik mijn kleine dochter meeneemt die, uh, die al verwachtingsvol te kijken die, die krijgt het ook, ja, ja absoluut. Ja, dus een oude slagersbinding. Ja. ja, dat doen ze goed in ja, nog een, nog een ander aardig tikketje van, van. Hij moest dus uh, in 1880, toen hij zich daar vestigde, heeft hij uh, de, de, de, niet de hek die ik dus gekend heb, maar zijn vader uiteraard, ja. die ik niet gekend heb, uh, moest er dat pand bouwen. En dat pand, dat is toen, toen opnieuw opgezet omstreeks die tijd, 1881, 82. Ja. En daar moest een slachterij bij komen. Toen heeft hij een slachterij willen hebben, wat nu.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 Ja, ik ben niet zo ver. Nee, zo... nee, nee, nee. nou, ik had dat, ook een, dat, een, een negatief. Dat, uh, dat maakt ook niet zo Negatief uh, uh, uh, uh, uh, uh, vertal op mijn rapport van geschiedenis. Dat zou je nu niet meer zeggen, hè? dus dan wordt in 1850, 1854, 1852, weet ik veel. Uh, of 1848 is het, geloof ik. ik me nou goed herinner. Want ik haalde de, de, de, haal de krocht door elkaar. Yeah. Uh, wordt er een nieuwe kerk gebouwd.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 Dan moet je steeds spoedcursussen Zandvoort geven. Mm -hmm. om ze te laten begrijpen hoe het is zoals het geworden is. Ja, dat is niets ja. nieuws onder de zon, denk ik. Nee, nou, dat weet ik niet. Amsterdammers bijvoorbeeld. die dragen dat meer aan elkaar over en zo. En er zijn meer plaatsen die meer gevoelen we. Maar Zandvoort is typisch in- en uitholplaats. Oh, mijn familie heeft er weinig last van gehad, ja. ja. Maar dat waren toch allemaal vissers?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 Dan kunt u bellen met 023 573 0393. Ger, we waren gebleven bij de kerk. En, en als we nu de kerk staat oversteken... We gaan de kerk uit. We gaan de kerk uit. Ja, laten we dat maar doen. Ja, dat heel ja. verstandig. Ja.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 Uh, nou, ho dus een, hoe heet het nu? Palace, grote, Plaza, plaza nou, Frietplaza. Ja, Frietplaza, ja. Frietplaza. Daar heb nou, ook nog een tijdje in een visstent in gezeten. Dus. Ja, meneer Suurland, die. Uh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 die heeft er dus gezeten van tot ongeveer 1970, schat ik. Ja, het was ook een bedrijf, geloof ik. Het was een Het zat op de zeilweg, ja, op de hoek van de zeilweg en nou, dat is heel lang gezeten. Ja, en de Leidse vaart, ergens. Ja, dat was zie je kan. Daarnaast krijgen we wat onduidelijkheid met terugspringende pantjes Allemaal kleine pandjes. of Ja, Kleine pandjes. en dan krijgen we het eerste wat we daarvan weten is dat dat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 Suf gezocht van wie zat daar nou achter. Heeft er hoeft er geen reclame voor gemaakt te worden, dus je kunt ook niets terugvinden. Nee, in Nee, ze kwamen vanzelf al binnen, ze ja, reclame to waarschijnlijk. To, yeah. Maar aan de linkerkant, dat nu wat, wat vroeger. Arie van Japi, uh, hoe heet het ook weer? Arie van Japi, Japi van, A pri, A van A. A, uh, Api. AP van Japi. Ja, nou, uh, dat is nu dus een, een outlet-toestand uh, geworden en ondertussen.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 En, en de voormalige voorzitter, nou, dan is dat wat milder. Nou, interview, uh, zeg ik je toe. Dit is Oud in het Kwadraat, heet dat. En dat ja, maar min of min is dat plus. Het wordt wel erg oud allemaal. We gaan verder op het kerkplein. <laughs> ja. We waren bij het Apie van Japie gebleven. Van japi. Cortina, ja, dan café krijgen het we Cortina, ja. Meneer Hek, de scandals. Zijn we dan in de hoek? Dan krijgen we natuurlijk rechts de, de slagerij, de slachterij, moet ik zeggen.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 Maar is het dus niet ja. bekend wanneer dat afgebroken is? Of? Nee, nee. Maar alleen in 1946... Ik, ik kan me niet voorstellen dat het na 1946... Het is een oude pand, het is ja. een de oorlog. En het kan best zijn dat Café Diemer in 1916... gelijk met wat ernaast staat, ongeveer gebouwd is. dat ja, het overlapt aan een ja. beetje, geloof ja. ik. Dus. Want dan krijg je iets vreemds. Mm -hmm. uh, als, als je dus nu doorloopt... Dan krijg, dan krijg je dit grote pand wat er staat... waar de Ambro-bank in gezeten heeft. Ja. Wat nu ja. de koffieclub is of ja. zo... Huh?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 Uh, als we oversteken, of nog even het pand op de hoek. Dat vond ik mijn aandenken daaraan. Is natuurlijk dat, dat, uh, uh, dat daar een sigarenzaken zat. Dus bij Grafdijk. Ja. Iedereen kent Grafdijk en nu kent iedereen de ja, ja. pizzeria die daar ja, ja. zit. Nou, in, in het verleden. ...herinner ik mij, zat daar meneer Van der Werf voor de deur... ...met een grote cowboyhoed en die had een gigadezaak. En dat was een martiale figuur mm -hmm. die uh, ja, als kleine jongen vind je dat... ...je dacht dat daar een echte cowboy zat. Ja, dat, dat, is een, een, een, dat zijn beelden die blijven op je netvlies zitten. Dat heb je zo niet meer hebben, meneer Van der Werf. Ja...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 Ik denk dat we elkaar nog bespreken. spreken. Ja, dat vermoed ik. Eh, Jan, bedankt voor de techniek. En volgende week, eh, zaterdag, eh, zal het onderwerp zijn... Eh, Nederlandse Grand Nederlandse coureurs die ooit in Zandvoort gereden hebben. Van eh, Karel Godende Bovoort tot Jan Nammers en Rob Petersen... dat is de grootste kenner op dit gebied in Zandvoort, mogen we wel zelf... zal dan geïnterviewd worden door Jaap Koper. Ik wens je al een prettig weekend toe en tot de volgende keer zo maar weer zeggen.